9 uur. Dit is door meegens met het NOS-journaal. In Brussel zijn de straten rond een winkelcentrum ontruimd vanwege een bommelding. Er is iemand aangehouden. Belgische media melden dat hij mogelijk explosieven bij zich had. Getuigen zeggen dat hij mogelijk een bomgordel droeg. De politie is massaal uitgerukt naar het winkelcentrum. En ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Premier Michel en de minister van Binnenlandse Zaken Jan Bon zijn bijeengekomen voor crisisoverleg. De woningbouwcorporaties hebben genoeg geld in kas om 250.000 nieuwe huurhuizen te bouwen. Die conclusie trekt Ortec Finance in een onderzoek in opdracht van de minister Blok voor Wonen. Bovenop de al geplande projecten hebben de corporaties 37 miljard euro beschikbaar voor nieuwe huizen. De belasting op corporaties, de zogenoemde verhuurderheffing, levert volgens Blok dan ook geen problemen op. De uitkomsten lijken tegenstrijdig aan een onderzoek in opdracht van de VNG, Edes en de Woonbond...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 Ook kan het personeel voorkomen dat de top bij een faillissement zichzelf op de valreep nog een bonus geeft. Nog steeds werken er veel meer ouderen dan jongeren bij de gemeenten. Twee jaar geleden werd in de CAO afgesproken 1500 jonge ambtenaren aan te nemen. En dat is niet gelukt. Het aantal jonge gemeenteambtenaren is zelfs verder gedaald, blijkt uit onderzoek. De VNG is teleurgesteld. De VNG vindt dat de gemeente een afspiegeling hoort te zijn van de samenleving. Het weer wisselen bewolkt, enkele buien en ook af en toe zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen een stuk warmer, maximaal 26 graden. Wel kunnen er stevige buien vallen in de loop van de dag. Dit was het NOS Show. ZFM. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad uh, staan 21 files. Veel files zijn al langzaam aan het oplossen. En uh, in, uh, in de Randstad zijn dit de files waar je 10 minuten of meer vertraging hebt. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Geldermals en Eveningen, 12 kilometer kost je 20 minuten. Moet je verder naar Amsterdam over de A2, dan staat er nog 8 kilometer tussen Maarsen en Apkoude. Komt door een ongeluk, de linkerreis ook is dicht en dat kost je 10 minuten. A12 richting Den Haag, tussen Zoetermeer en het Maliveld 12 kilometer. En dan ben je een kwartier langer mee onderweg. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. z Met nu de herhaling van Zandvoort Nossa, op Zondag. Assim você me mata, ai. eu te pego, ai, ai. Seu te pego, ai. Delicia, delicia. Assim você me mata, ai. eu te pego, ai, ai. eu te pego, hein.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 Nossa, nossa, assim você me mata, ai, je me maakt, Ai, ai, me te pego. Delícia, delícia. Assim als me me maakt, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.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 Van vier jaar geleden, Jaap Koper, Michel Tello met IZC PEGO. Goed, Is dat zo? Ja. jij hebt iets met zomer. Uh, Ik heb iets met zomerplaten. Ja. ja. ja, ja. Um, het tweede gedeelte van Zandvoort op Zondag, wat gaan we nog uh, dit uh, uur in ieder geval doen? Ja. Nou, we hebben in ieder geval Cycling het Zandvoort. Dat, dat sowieso. Ik zat al iets uh, in te kloppen op, uh, op Instagram, op mijn oh, uh, Instagram-account. Ja. Uh, en uh, dat, dat, dat is achter de rug. Daar hebben we twee interviews uh, van. Eén heb ik gisteren opgenomen, uh, net nadat uh, het uh, begon. En de laatste, die dateert uh, vlak voor het einde van, uh, van de wedstrijd. Dat was vanmorgen dus nog. Oké. Okay. Aan, uh, aan het eind van de ochtend. Uh, de, de, de man die het uh, eigenlijk een beetje in goede banen probeert te leiden van het uh, circuit En dat is Edwin Sibbel. Dus, uh, dus dat gaan we zo doen. En scheven ook oogje kijken van wat daar... Uh, ja, want in wij Amerika's zitten dus SPC, uh, dus er Grand Prix. Hè? Ja, wij ja. zitten dus een Ritz Grand Prix. Ja, als er een Grand Prix is, uh, dan ja. zitten wij er. <laughs> uh, maar goed, wij waren toen ook getuigen van het feit dat... Precies. Uh, Mooi was die oh, een ene een stap, uh, ja. uh, gewonnen heeft. Maar goed, uh, dat moet nu nog maar even blijken. Uh, terwijl ik eventjes nog kijk van wat hier zich uh, gebeurt. Gaat allemaal goed. Uh, gaan wij gewoon uh, verder met een stukje muziek, lijkt mij. Is dat een... Uh, dat is een goed idee. idee? Dat is, uh, ja. de Pointer Sisters met Happiness. Uh, uh.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 Maro Soler Met Zofia Op twee platen gaan we dus Naar het Park, Zandvoort Bij Cycling Zandvoort Maar eerst gaan we nog een plaat draaien Van de Little River Band Reminiscing. Dat is voor Yoko Ono en John Lennon De beste plaat om op te vrijen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 De groep heeft al heel vaak opgetreden in de regio. In een paar keer in de patronaat en een paar keer in Caprera. Will and the people met Lying in the Morning Sun. Ja. En daarvoor de Little River Band met Reminiscing. Jaap, je was uh, gisteren en vandaag op het Park Zandvoort... voor de Cycling Zandvoort. Ja, ja, daar was ik uh, bij. En uh, nou, dat evenement is uh, denk ik nu al een beetje op zijn eind aan het uh, gaan. Maar uh, er was om, uh, nou wat was het... 12 uur gistermiddag uh, toen werd het start, een startschot gelost. Ongeveer een al start gegeven voor, uh, vier, voor een 24-uur-race, maar ook voor een 6-uur-race, want die was er ook. En uh, nou ja, daar deden dus een aantal mensen aan mee, uh, waaronder een team van, uh, van dames uh, die normaal gesproken met de bordjes uh, op een uh, startergrid uh, staan. De zogenaamde Grid Girls. En die hadden ook een ploegje afgevaardigd om geld op te halen voor het goede doel. Uh, dat is onderzoek voor kanker. Wat, uh, dat hadden deze dames. En zeker deze waar ik mee, mee sprak. Die heeft zeker iets met het onderwerp. Want haar moeder is uh, anderhalf jaar geleden overleden aan die ziekte. Dus uh, dat is Niki Kremer, de, de andere helft. We hadden in, in een week of drie terug. Met de Nou ja, dat is het al zo lang terug. Zes, ja. Nou ja, al zo lang, lang terug, al ja. is het terug. Maar goed, maar dat was uh, die periode dat uh, um, uh, Kim Kramer hier bij ons uh, in de uitzending telefonisch wat vertelde. En dit is haar tweelingzus. En die vertelt dan iets over hoe zij het beleefd heeft. En dat heb ik gisteren opgenomen. Die is uh, Cycling, het Zandvoort. Het uur uh, u is nu uh, naderbij gekomen bijgekomen. Uh, ja, Nikki Kramer is uh, een van, uh, de twee, uh, eigenlijk een van de twee aanjagers van uh, een van de tweeling. Want uh, een tijdje terug hadden we Kim bij ons in de uitzending. Ja, het is nu het uh, weekend uh, van het fietsen. Ja, het is nu echt begonnen. Volgens mij zitten de eerste drie kwartieren nu op, waarvan ja. ik uh, een half uur heb gefietst. Ja. Hartstikke leuk. Toch wel vrij pittig, want uh, er staat een vrij stevige wind. Maar uh, we zijn blij dat we begonnen zijn. Uh, wat, uh, wat kan je over dat rondje op twee wielen vertellen? Het heeft natuurlijk vanmorgen ontzettend geregend. Dus ja. dat was een beetje spannend. Gelukkig is het nu droog. Ja. Uh, wat ik zei, wel veel wind. Uh, maar het valt me eigenlijk hartstikke mee. Ja. Oké, okay, nou, dus, dus dat, dat, uh, het valt hier dus mee. Maar uh, ja, 24 uur, dus moet je nog een keer? Ja, niet nog maar één keer. <laughs> nog wel heel veel meer keer. Okay. Goed, uh, dan de, de aanleiding. Hè? Want uh, jullie hebben met z'n jullie een groepje gevormd uh, om, om geld op te halen voor, de, voor fight cancer. Want dat is uh, de achterliggende gedachte. Dat klopt. Uh, we doen het voor het goede doel. Um, we hebben ondertussen al best wel veel geld opgehaald. Um, en dat kan nog steeds. Je kan nog steeds doneren. Um, dus alle donaties zijn nog welkom. Um, ja, en we hopen eigenlijk gewoon nog zoveel mogelijk geld op te halen... Uh, voor het goede doel, ja. Fight Cancer. Ja. Het, uh, het is het team van de grid girls, zegt er even bij, want anders, uh, dan uh, komt het uh, zo van, uh, ja, waar hebben we het nou over? Het, uh, ze, een, uh, ze doen normaal gesproken het werk hier op de startgrid, maar nu hebben ze besloten om gewoon met, uh, met een ploegje mee te doen. En ja, uh, wat heb jij dan met dat onderwerp? Um... Met het onderwerp zelf, dus uh, het geld ophalen, dus met het goede doel. Mm -hmm. Um, nou ja, mijn zusje en ik uh, doen mee uh, eigenlijk vanwege mijn moeder. Mijn moeder is uh, anderhalf jaar geleden overleden um, ten gevolge van kanker. Um, dus eigenlijk willen we voor haar strijden en 24 uur voor haar gaan fietsen. Ja, en... En, nou ja, er zijn, uh, jullie hebben al het nodige gedroven verteld uh, over de ziekte. Uh, heeft dat best een impact uh, gehad? Ja, best wel. En nu heb je toch ook wel een bepaald gevoel erbij. En ja. ik denk helemaal als er meteen die 24 uur erop zit... Uh, dat dan uh, de ontlading en misschien ook nog wat emoties... Uh, Verder gaan spelen. Ja, zo van, we hebben het uh, wel uh, met z'n allen geflikt. Ja, precies. Ja. En, ja, um... Hoe zit het eigenlijk met je mentaliteit? Als je ergens je in inzet, uh, laat je dan ook niet 1, 2, 3 los? Ook met, uh, met dit verhaal? Nee, als ik ergens van ga, dan ga ik er ook voor. Dat ja. had ik nu eigenlijk ook onderweg. Want het was een beetje van, hoeveel rondjes ga je fietsen? Twee, drie? Ik zei nou ja, we zien wel. Ik zal af en toe een zeintje geven van nu nog één ronde... Um, en toen dacht ik, ah, kom op, drie ronden sowieso, dus dan de, gewoon gaan en, uh, en knallen. Kan dat uh, alleen maar als het uh, straks verder uh, verloopt, dat, uh, dat je dan energie gaat krijgen en dat je dan misschien, nou, uh, dit was nu eer de eerste drie ronden en dat je dan zegt, nou, misschien wel vier of vijf. Ja, wie weet. Ik moet zeggen, je krijgt wel veel energie van de mensen om je heen. Iedereen staat elkaar aan te moedigen, uh, goede sfeer, ook op het circuit zelf, onder de fietsers, iedereen wil elkaar helpen uh, en elkaar steunen, dus dat is heel mooi. Uh, want het is uh, even anders als uh, in zo'n weekend dat je helemaal uh, uh, je, je, je benen onder je lijf aan dalen. Ja, dat is zeker anders. <laughs> nu zit mijn benen onder mijn vandaan <laughs> fietsen. Um, maar het is wel op een hele andere manier, zeker. Ja, hoe heb je je voorbereid hierop? Um, ik ben wel een aantal keer gaan fietsen. Ja? Um, op 24 uur fietsen kan je volgens mij niet helemaal voorbereiden. Maar ik heb wel probeer, geprobeerd om uh, ja, enige voorbereiding door middel van te fietsen te treffen. Ja, nou, dan kom je uit de muiden. Ik kom dan uit Zandvoort. We hebben dus iets met de kust. Dus er staat 9 van de 10 keer altijd wind. En uh, dan, Juist met wind tegen fietsen. Ja, Vaak staat er <laughs> wel wind inderdaad. Ja. Um, gelukkig niet altijd. En op zich is het een goede training om met wind te fietsen, want hier kom je het ook gewoon tegen. Ja. Ja. Nou, uh, We zitten dus nu op het moment dat we hier aan het praten zijn een beetje aan het begin. Dus wanneer is die voor jou geslaagd? Um, wanneer dat is? Ja, wanneer voor jou uh, dit, dit gebeuren helemaal geslaagd is? Um, als we het met z'n allen hebben, die 24 uur hebben volbracht. En dat we met een goed gevoel erop terugkijken. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. Over by the window. There's a pack of cigarettes. Not my brand. You understand sometimes. The girl forgets. She forgets to hide them. I know Just a friend And I'll say, oh, I'm not blind van de Pina colada song. Um, het is 1 minuut over half vier. De vaderdag is het vandaag. 2016 en 19 juni 2016. En uh, Zometeen gaan we verder met Cycling Zandvoort, want Jaap Koper die was er maar druk mee, dacht. Afgelopen 48 uur. Dit is Yellow Pearl. You're dying for We used to fly everywhere What are you hiding for? But don't worry over the mountains. There's a place by the sea There's still some time Time for you and me I will help you out, my friend All I gotta do is look into my eyes I believe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 CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei, maar gebleven van moeder, van mijn moeder dus van mij. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei, maar reden van De vraag, Jaap Koper, is uh, of dit ook zo met de royalties is gegaan... van Agda en de Munich, van een CD voor jou, uh, CD voor mij. Ik denk mee. dat er een kettingzaag aan te pas is uh, gekomen... om een, een of andere piano door, uh, door de midden heen te zagen. Ik denk dat dat zoiets uh, is. Uh, dat zou zomaar kunnen. Dus. De Kapitein 02 2 was dat ja. Agda en de Munich hun grootste hit... en daarvoor ook een Nederlandse productie van Yellow Pearl... en die heet For You and Me. Je was uh, vanmorgen ook weer op het uh, Suki-proxyantwoord. Je hebt er maar druk mee. Ja, want dat was uh, om uh, de ploegleider zelf even een, uh, een paar vragen te stellen. En dat is Edwin Sibbel. Dit is uh, het meest kritische punt van uh, de 24 uur van het uh, fietsen. En bij me staat uh, Edwin Sibbel van het circuit. Uh, want je, je bent uitgerust met uh, portofoon. Ik geloof dat je manus uh, van alles bent. Ja, uh, <laughs> dat moet wel uh, tijdens deze... 24 uur. Ja. Het, het kritische punt, uh, voor de mensen die het even niet weten, maar uh, ik uh, was daar even getuige van, het, het einde na het, wat gebeurde dan? Nou ja, het is de bedoeling uh, na 24 uur dat uh, wat je als team gereden hebt, dat je ook als team finisht. Mm. Dus, uh, maar de strijd is nog uh, gaande en er zijn nog drie kansen op de overwinning. Dus we moeten eerst de, de finish uh, om 12 uur exact afwachten en dan uh, stoppen we alles. En dan mag het hele team nog een extra ronde rijden om uh, gezamenlijk over de finish te komen. En dat is een beetje het, uh, het, het slotakkoord? Ja, dat is ook gebruikelijk. Ze doen het als team, ja. als estafette, in een estafette vorm. En uh, dan moeten ze ook als team uh, finishen. Ja. Ja. Hoe, is het, uh, hoe is deze uh, gelopen, de, de, deze 24 uur? Nou, die is heel goed verlopen. We hebben weinig, uh, oneenig, of weinig uh, ongevalletjes gehad. Er is dus ja. één valpartijtje in de middag van gisteren geweest. Ja. En voor de rest is alles uh, perfect verlopen. Nou, dus uh, je mag uh, weer uh, gewoon met een glimlach uh, terugkijken, denk ik, hierop. Ja, zeker. Ik ben heel tevreden. Uh, was gisteren ook nog een klein beetje uh, nattigheid? Ja, behoorlijk, ja. ja. Gisteren, gisteren uh, zeker tegen de avond, met die regen en die koude wind, ja. hebben de teams het heel zwaar gehad. Ja. Heel zwaar. Uh, waaruit, uh, waaruit kon je dat opmaken? Nou ja, ik heb, we hebben met de teams uh, ook gesproken. En als ze van de baan afkwamen, dan uh, was het wel even afzien. En, uh, maar al met al, er uh, is één uh, solist yeah. die meedeed aan de zes uur Zij is afgevallen vanwege kramp. En voor de rest is er maar één team afgevallen onderweg. Dus dat uh, is een goed resultaat. Dat lijkt me ook, ja. En uh, dan nog even het goede doel. Ja, het goede doel, uh, Fight Cancer, uh, is ook zeer tevreden. Ik had, ik had net nog contact en straks komt uh, uh, Limor uh, de prijs uitreiken en, en de cheque ook in ontvangst nemen. Uh, ik heb begrepen dat er, uh, dat er behoorlijk is opgehaald en uh, gereden voor het goede doel. En zoals het er nu uitzag, uh, meen ik dat er 10.000 euro is opgehaald onder de deelnemers. Het is wel een uh, behoorlijk bedrag. Ja, zij zijn ze ook zeer tevreden mee. Uh, dan is eigenlijk ook dit uh, evenement wel geslaagd. Ja, ik is uh, zeer geslaagd. Dank je wel. Graag gedaan. the way. Ja, toen jij nog een klein jongetje was. Heel ah, ja. erg lang geleden was dit een uh, groot hit. Zullen we je sterker vertellen? Ik was er nog niet eens. Nou, was je er nog ah, niet nee, eens. Nee, dat was oh. in 1965 dit. Uh... Oh, oké. Okay. <laughs> ja. Nou, dan ziet het nog een jong uit. Uh, ja. je ja, Barry Ryan het. met uh, Eloise, met Bianca voor, Whose side are you on? Jaap, hoe is het met de Grand Prix van Europa? Ja, nou ja, goed, uh, we lezen net dat uh, Max Verstappen voor de, de tweede keer even naar, uh, naar binnen is uh, geweest. Hij uh, reed uh, bij uh, de beste team. Maar door die tweede stop is hij nu teruggevallen naar uh, een plek uh, ver buiten de top 10. En moet hij dus weer helemaal van vooraf aan opnieuw beginnen. Um, kijk ik even naar wat er zich vooraan afspeelt. Dan zien we dat uh, een uh, Mercedes op kopruit, maar dat hij achtervolgd wordt door twee rode bolides en dat zijn Ferraris, waarvan Rijkonen op nummer twee en drie op uh, vettel ligt. Dat is haast de Spaanse uh, slag. Mm -hmm. Alleen was die andere toen verstappen, die op. Uh, ja, nu moment... is het Rosberg. Ja, nu is het Rosberg, maar goed. Uh, het, uh, het, het, het kan niet altijd mee zitten, zeg ik dan altijd maar. Uh, ik ben blij dat hij uh, uh, gewoon uh, netjes een hele auto, die auto. Dus uh, dat, dat vind ik al, uh, al belangrijk. Want als ik uh, kijk naar het circuit, dan denk ik, nou, het is niet echt uh, dat je zegt, nou, uh, ik word er echt uh, heel erg blij van. Er zitten gewoon hele, hele smalle, smalle stukken zitten erin. En, mm -hmm. Ja, of je daar als rijder nou blij van moet worden, ik weet het niet. Ik, ik uh, zelf heb, uh, als ik uh, rijder zou zeggen, zijn, uh, zou ik hier uh, gewoon uh, zo verschrikkelijk hekel aan hebben. Ik zou de wedstrijd gewoon uitrijden op, uh, ja, en, en, en, en de boel heel houden. Dat, okay. dat zou ik doen. Maar goed, we zijn op de helft van de race op dit ogenblik. En ja, we zijn onderweg dus naar de finishvlag vlag in Baku. Nog een aantal plaatsen te gaan voor vier uur. En een daarvan is Alan Walker met Federt. You are the Er was een film die heette Buster. En uh, daar was dit een uh, nummer van Phil Collins, Two Hearts. En daarvoor hoorden we Alan Walker met Fade Zometeen gaan we pop-open, maar eerst het en weer. En Stacey Orico met Stak. I can't get out of bed today, get you my mind. I just can't seem to find a way to leave the love behind. Je kent me